Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In tegenstelling tot Europese leiders heeft de Amerikaanse president Trump... de Turkse president Erdogan wel gefeliciteerd met zijn overwinning in het referendum. Trump belde met Erdogan ondanks zorgen van waarnemers van de OVSE... over het verloop van de raadpleging die de Turkse president meer macht geeft. Volgens die waarnemers waren er veel onregelmatigheden... die in het nadeel waren van het nee-kamp... Vanuit Europa kreeg Erdogan geen felicitaties. Bondskanselier Merkel en president Hollande reageerden voorzichtig. Ondertussen heeft het Turkse kabinet ingestemd met de verlenging van de noodtoestand met nog eens drie maanden. Die werd uitgeroepen na de mislukte staatsgreep. Door de noodtoestand kan de regering nieuwe wetten invoeren zonder het parlement te raadplegen. Nederlanders hebben het afgelopen jaar veel meer producten van geiten gegeten en gedronken... Supermarkten zagen de omzet van bijvoorbeeld geitenmelk, geitenkaas en geitenjoghurt met wel 30% toenemen. Geitenboeren produceerden 300 miljoen kilo geitenmelk, vier keer zoveel als aan het begin van deze eeuw. De groei is volgens de brancheorganisatie te danken aan de hogere prijs voor geitenmelk en het herstel van de markt na de q koorts Bij een schietpartij in Den Haag is een dode gevallen. Dat gebeurde gisteravond op een parkeerplaats in het zuiden van de stad. De dader is nog spoorloos. Gisteravond werd nog een politiehelikopter ingezet. De politie roept getuigen op om zich te melden. Mensen die vermoeden dat ze HIV of een SOA hebben... kunnen vanaf vandaag anoniem online chatten en advies krijgen. SOA Aids Nederland heeft een app ontwikkeld die 24 uur per dag bereikbaar is. De gebruiker praat niet rechtstreeks met de medewerker... maar krijgt voorgeprogrammeerde antwoorden. Veel mensen durven zich vaak niet te laten testen uit angst of vanwege de kosten. Het weer, eerst nog buien, vooral in het zuiden. In de loop van de dag vanuit het noorden steeds vaker zon bij zo'n 10 graden. Morgen en donderdag droog, flink wat zon, overdag een graad of 10. Maar in de nacht wel kans op lichte vorst. Dit was het NL. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een drukkere spitst dan anders, zeker ook in de Randstad. De meeste vertragingen op de a 4 richting Amsterdam vanuit Den Haag... tussen Ippenburg en Soeterwoude Rijn-Dijk, een half uur... Op de A4 naar Den Haag, 20 minuten vertraging tussen Hoofddorp en Zoeterwoude. A12, daarna richting Utrecht, een half uurtje vertraging in de fietsen tussen Blijswijk en Reewijk. Dik een dikke uur vertraging op de A12 Arnhem-Utrecht, na een ongeluk bij Maarsbergen. Er staat 12 kilometer vanaf de afracht Oosterbeek. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum, een ongeluk bij Alblasserdam. Vanaf knap met Ridderkerk, in 4 kilometer. Vanaf Nijmegen naar Rotterdam, tussen Arkel en Hardingsveld, 6 op de A16 Rotterdam-Breda, na een ongeluk bij de Drecht, de 08 kilometer vanaf knooppunt Ridderkerk. Alle rijstrokken zijn inmiddels wel weer vrij. Er ligt hout op de rijbaan van de A27, Breda-Gorkum. 12 kilometer file rijden nu tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Gorkum. De A44 Amsterdam richting Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar, 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 De heren van Forner met uh, That Was Yesterday en dat openen een nieuwe aflevering van uh, dit prachtige programma. Zandvoort op zondag op eerste paasdag 2017. Nou, wat hebben we allemaal vandaag in dit uh, prachtige programma? Nou, boerenvol sport zou ik uh, willen zeggen. Willem van Densen is uh, speciaal voor ons afgereisd naar het uh, circuitpark Zandvoort. En hij doet natuurlijk de paasraces vandaag. Uh, we hebben natuurlijk uh, voetbal, dat gaan we volgen. FC Groningen tegen Tex Volle begint om half drie. En dat ook voor Feyenoord tegen FC Utrecht. En op dit ogenblik speelt Willem 2 tegen Go Ahead Eagles. Een uh, duel aan de staart in de competitie, daar staat het 0-0. En de Amsterdam race is net uh, gefinished voor de vrouwen. Daar heeft uh, Anna van der Breggen gewonnen. En we volgen de mannen natuurlijk ook op de voet. Weer komt eraan, blijft het uien weer, hagel, weer regen, wat hebben we vandaag allemaal weer gezien. De zon schijnt, eh, blijft het zo of eh, ja, is het echt eh, zuidwestenwind en eh, kappelaarsen weer. Je hoort het eh, om half drie en natuurlijk de Rackathon.nu plaat eh, van deze week. We hebben er dus zelfs twee deze week. Echte Rackathon en een Zuka Dat gaan we alle twee even draaien hier vandaag bij Zandvoort op Zondag. En tot vijf uur lekkere muziek hier bij ZFM. We nu met de mannen van Amerika. Hier zijn ze met To The Border. land. Your in the sand. I feel you need me. I have to answer. A desperate call that I do not understand. Just free, like raid. Yellow diamonds on you like a glass of lemonade. Kill me. Kill me. I thought T. T White. Newport. Newport. I won't need these light shorts. $80,000 burger bag in a porch. I'm tryna fuck with you till we don't like support. I, like. I split it with you if we get it. half of Michael Jordan. No politician, I shit on niggas cause life is short. Fence. No passport to go with me, I have to get deported. Oh. Have a good, have a good time. Yes. You see, yes. let let's go. Try, work, so mm -hmm. try to work on the size is any big you wanna fuckin' fuck furnace hey miss you a red Good your hair that i back hey. rich nigga i like a red jacket mm -hmm. fuck it up put back mm -hmm. no shame but Brazilian you you still you let go and have a good time have a good have a good time yeah. have a good have a good time ...zijn, je doet daar Pharrell, Ariana Grande, Wel Fuck. En uh, ja, krijg je dit leuke nummertje. Hardstroke, notering uit de Regen volgens mij voor Amerika met To the Border. TFM, Race Radio. Pit Report. Pit Report. En wij gaan naar de grens van Zandvoort bij het noorden. Zit daar het circuitpark Park Zandvoort en hoog en droog zit daar Willem van Denzen. Willem. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, vanaf uh, circuits antwoord. Uh, circuit's antwoord in het tegen uh, van de paars races uh, dit weekend. Gevarieerd uh, programma met uh, voornamelijk uh, tourwagens... maar ook uh, daarnaast uh, de trucks. Uh, truck en het is altijd uh, interessant. Die grote kolossen met uh, duizend uh, pk die ook het asfalt uh, trotseren. En de regen, zoals vanmorgen, om toch uh, maar als eerst uh, die file uh, te passeren. Inmiddels hebben we een uh, aantal races gehad. Uh, vanmorgen Onder andere de trucks. Nou, de trucks uh, mochten de baan op uh, in de stromende regen toen nog. Uh, nu onder een uh, lekker zonnetje op het circuit. Dat had er als gevolg dat de maar toch wel uh, extra gehad was. Een nieuw asfalt uh, hebben we ook hier op uh, circuit Zandvoort. En, ja, misschien dat dat ook uh, zijn invloed gehad heeft. Eén uh, truc uh, ja, die haalde de Tarzanbocht niet. Kwam daar in de grindbak. Nou, Zo'n truc haal je er niet uh, 1, 2, 3 uit. Uh, het gevolg was uh, safety car. Op het moment dat dat uh, <laughs> spul weer rolde... was het het volgende die elders op het circuit uh, de grindbak uh, opzocht. Uh, met als gevolg wederom een uh, safetycar ja, uiteindelijk... Uh, die trucks, uh, voordat ze echt konden gaan racen, was de tijd eigenlijk alweer voorbij. En uh, werd er uh, gefinished. Uh, geen echte race op dat moment, maar nou, wel spectaculair ja, natuurlijk. De trucks die op een uh, natte baan toch wel uh, flink driftend uh, de bochten doorgingen. En dat is toch uh, mega mooi om te zien. Wat we ook gehad hebben is een uh, race uh, van de ADPCR. Nou, waar staat dat voor? Dat ja. is uh, de old, old Dutch uh, Porsche Club uh, Racing. En dat, uh, Daar ben je ook lid van? Wat zeg je? Daar ben je ook lid van? Ik oh. ben er geen lid van. Oh, okay. <laughs> nee, helaas uh, niet. Maar goed, uh, 33 uh, Porsches uh, die van start gingen op een half uh, natte baan. En dan zou je denken, nou, 33 auto's op zo'n tricky baan. Er uh, zullen er vast wel wat zijn die uh, uitvallen of... Uh, ja, capriol uithalen, dat zijn in een grindbak bakken maar niets gebeurde daar op dat vlak. Het was gewoon een hele leuke en spannende race. Er waren wat rijders die gekozen hadden om op natweerbanden te gaan. Er waren rijders op de slicks en uiteindelijk degene die voor de slicks kozen, ja, die waren het best af, want de baan was bij het vertrek half nat. Aan het eind was hij zo goed als droog. En dan hadden we uiteindelijk een uh, winnaar uh, daarin. En dat was uh, uh, Ruud uh, Stevens uh, die die race wist te winnen. Oor, uh, uh, kijk, was het ook weer uh, Jan van Es. En op een uh, derde plaats uh, was dat uh, Den Becker. Nu zijn we bezig met. Uh, Dutch, uh, supercars, uh, Dutch Supercars, ook een uh, flink veld van uh, start gegaan. Eén ronde en een uh, race over een uur. Je uh, zou zeggen, nou ze zijn om twee uur begonnen, dan hebben ze toch wel meer als één ronde geracet. Helaas is dat niet uh, het geval, want één van de kandidaten voor de overwinning, dat uh, is Daan Meijer, bij uitkomend uh, Ja, uh, ging het mis. Hij raakte de koelepersoonsvang. Tuf ging daar iets overheen, stak toen overheen, eindigde in de vangrail bij het uitkomen op het uh, En daar zijn ze nu mee bezig om. Uh, daar, uh, ja, zul ik maar zeggen. de rotzooi op te rijmen, zodat het spul uh, zo dadelijk weer uh, van start kan gaan. Hey, ik uh, zit ook naar uh, het programma te kijken. En wat mij opvalt dit jaar is dat er geen merkcup zijn. Nee, die uh, hebben we helaas. Uh, hadden we vorig jaar ook al uh, niet meer. Ja, het is toch. Uh, Afhankelijk van uh, ja, de economie en met name dan uh, ja, een uh, grote uh, importeur van een uh, bekend merk... die daarachter uh, wil gaan staan en uh, die dan ook uh, daar actief in is, uh, zodat het uh, spul weer... Uh, op... Op gang komt. Uh, de Clio Cup uh, jarenlang. Uh, ja. De Renault Cup uh, natuurlijk, die is er nog wel, maar die rijdt een beetje meer Europees. Die komen nog wel één of twee keer uh, later in het jaar op Zandvoort uh, langs. Maar het is niet zo dat die tijdens uh, iedere weekend hier op Zandvoort dan, uh, aanwezig zijn. Oké, okay, nou dat uh, houden we ons op de hoogte. Hey, we spreken elkaar over een uurtje weer. Dankjewel, Wim. Oké, okay. tot ziens. Love has kept me blind Nothing's bitter One is one too little Two is absolute Enough for me to hear. I wanna take you higher Let's the house on Uh, right Between the Eyes. De ander is natuurlijk Building a Bridge to Your Heart. En daarvoor uh, Nederlands fabrikaat Sunday Sun with Barrier. Het is klaar in Tilburg. Willem 2 verslaat Go Ahead met 2-0. Degradatie uit de Erevisie komt steeds dichterbij voor de Eagles. Dus uh, ja, sneu daar in Deventer. Zometeen het ZFM weer. Meer staat begin jaren negentig. Mooney Love, It's a Shame. My sister, my sister, tell me what the trouble is. I try to listen good and give the best my that I can give so...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 money love, is a shame, je voorbij komen op de paas-zondag-uitzending van Zondag op Zondag. Vraag ons af, is dat weer ook zo lekker? Nou, het is wisselend bewolkt en vooral in het oostenhelft van het land vallen buien. In noord en westen schijnt vaker de zon. De noordwestenwind is stevig en koud, 3 tot 5 uur voor, het is ongeveer 10 graden. En komende nacht valt verspreid over het land wat regen of motregen. Het koelt af naar 2 à 6 graden met lokaal vorst aan de grond. Morgen, paasmaandag, maandag, schijnt geregeld de zon, maar het komt ook tot enkele buien. De wind waait matig uit noord tot noordwesten en de temperatuur stijgt naar maximaal een graad of 10. Na maandag is er dinsdag nog enkele buienkans, maar de rest van de week blijft het droog... dankzij een drukgebied boven onze streken. Bovendien schijnt de zon flink, maar de wind waait uit het noord tot noordoosten... en daardoor wordt het niet warm. Maxima komen uit tot waarden tussen de 9 en 11 graden... en in de nachten koelt het af naar waarden dicht bij het vriespunt. Met kans op vorst aan de grond. Zomer of winter. Altijd weer ZFM. ZFM. Like. is the sound. The air attack warning, you and your family must take cover. H -h -h. Je hoort ze hier. Andor Sanbega op ZFN 107. I've been Before all I heard was silence. A rap Dit Clean Bedded met Sarah Larson met uh, symphony en daarvoor een plaat die uh, eigenlijk 23 jaar geleden, 33 jaar geleden gemaakt is. Maar weer uh, zo actueel is als de pest Frankie Goes to Wood met Two Tribes. We gaan even naar wat sportnieuws uh, kijken van de afgelopen uh, dag. Want niet alleen de Amsterdam Golf Race is aan de gang voor het wielrennen, maar ook het WK-baanrijden eh, is er. Want Kirsten Wild heeft op de slotdag van de wk baanwielrennen haar tweede plek in de wacht gesleept. De 34-jarige Twentse die al zilver pakte op het Omnium... reed naar het brons op het puntenkoers. De Nederlandse pakte van alle rensters de meeste punten bij de sprints. Zij kon echter niet voorkomen dat de Engelse Elinor Barker en de Amerikaanse Sarah Hammer uh, een ronde pakten op de andere. De wereldtitel ging naar Barker, die op de spelen in Rio met de Britse ploeg goud pakte op de achtervolging. De Wild heeft nu zes WK-medailles in haar prijskast liggen. In 2015 veroverde ze op het onderdeel Scratch haar enige wereldtitel. Sjanne Braspenik is bij de WK-baanwielderrennen in Hongkong als 50 geëindigd op de Keirin. De 25-jarige renster kwam er in de finale niet aan het pas. De wereldtitel werd de prooi voor de Duitse Christina Vogel. Die haar derde gouden plak op dit nummer pakte. Bras Penning werd in de finale al snel teruggedrongen... ...naar de laatste plaats van het groepje van zes. En de twee rondes voor de boeg probeerden ze nog wel op te schuiven... ...maar dat lukte niet meer. Twee jaar geleden veroverden ze nog zilver op het WK in Parijs. En Laurine van Riesen diende genoegen te nemen met de plaats in de B-finale. En die wisten overtuigend te winnen wat haar de zevende plaats opleverde. Dan uh, nieuws over het WK, want uh, de WK baan en wielrennen van 2018 zijn toegewezen aan Apeldoorn. Dat heeft uh, de UCI bij het WK in Hongkong bepaald. Het Omdienstcentrum, dat vorig seizoen een grote renovatie onderging, was in 2011 ook al gastheer van de titelstrijd. In 2011 leverde de WK baanwilde wielrennen vijf medailles op voor Nederland. Marianne Vos schitterde op de scratch waar zij goud pakte. Kirsten Wild, dit jaar goed voor zilver op het omnium en brons op de puntenkoers... werd in 2011 derde op het omnium. En bij de mannen pakte Teun Mulder uh, zilver op, het, uh, op de kilometer tijdrit... en brons op de Keirin. En Theo Bos en Peter Schep werden derde op de koppelkoers. Dan gaan we even basketballen, want de Cleveland Cavaliers heeft zijn eerste wedstrijd in de play-offs van de NBA in winst omgezet. De titelhouder zegevierde thuis tegen Indiana Pacers met 108-109. De thuisploeg kende vrijwel het gehele duel een voorsprong van zo'n 10 punten. In het vierde kwart haperde de motor echter. Cleveland wist 4 minuten niet te scoren, waardoor Indiana zelfs heel even op voorsprong kwam. Met een fantastische dunk zette LeBron James 32 punten... de Kefs weer in gang, maar de Pacers wilden aan de hand van Paul George... hij scoorde 29 punten van geen wijken weten. Maals mocht in de slotfase nog aanleggen voor de zegen. Hij miste echter waardoor de winst naar Cleveland ging. Goed, we gaan weer verder met muziek hier bij ZFM Zandvoort. Daar zijn we ook een beetje berucht om. Uit de jaren tachtig is hier F.R. David met Words. Wait. out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit me get up First shop come strut, walking a little bit of humble a little bit of cautious somewhere between like Rocky and Cosby's for no, no, a game Nope, nope, y'all can't copy yet glad moonwalking and this here is our party my posse's been on Broadway and we did it all way chrome music I shed my skin and put my bones into everything I record to it and yet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 damn grateful I grew up really wanna go fronts but that's what you get when Wu Tang raised you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 And then we keep marching And yeah. we go back This is Woo. the moment Tonight is the night van mijn opa, R. David Words, en dan achter een hit van vier jaar geleden, Macklemore en Ryan Lewis, Can't Hold Us. Ik ga zo meteen even een tipje geven van de recordtante nu plaat van deze week. First, Gravity Six, Any You Save Me. Dit was de eerste single van Pau. De Grootste dit was natuurlijk China in Your Hand. En dit was de eerste plaat. Het heet Heart and Soul. Nou, ik heb je het al voor een klein beetje geklapt. Vandaag twee reggaeton nu platen Maar eigenlijk gewoon eentje. Want dit is Zuka, zoals dat heet. En uh, die komt volgende week ook naar Palmo. Maar daar is zometeen veel en veel meer onder over. Uit uh, Guadeloupe is hier uh, Kassaf. Super! bibi! Jacob Ça va bien Ah vous nous faites plaisir Je pas même vivati Je vais la main lever la main lever la main lever la main lever la main lever la main lever la main lever la main lever la main lever la main lever la main lever la main la main la main la main la main la main la main la main dans classe un médicament sans comme ça je classe est un médicament sans comme ça je classe un médicament sans comme ça je classe un médicament si c'est ça Ni comme ça Ni comme ça Ni comme ça Comme ça ça médicament unique Ça ça médicament ça médicament ça médicament Zo c'est en medisch, maar nu niet. Zo klassisch en medisch, maar nu niet. Zo klassisch en Van plan laat mijn pesa, kom Van mijn plan laat. Hoe koud malade hij, als ik